De vrouw raakte niet gewond. De 37-jarige man had op het bureau de aanwezigen uitgescholden. Hij wordt ervan verdacht dat hij filmpjes op internet heeft geplaatst waarin politici worden bedreigd. In de filmpjes is te zien dat hij een kogel uit de minipistool afvuurt op een foto van burgemeester Abu en Een kogel brieven op de post doet die bestemd zijn voor politieke partijen.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 Tweede werd de conservatieve kandidaat Jaroslav Kaczynski met ruim 30 procent. Zij nemen het over twee weken tegen elkaar op in de beslissende tweede ronde. Na Nederland heeft ook Brazilië zich geplaatst voor de achtste finales van het WK. Brazilië won overtuigend van Ivoorkust. Het werd 3-1, onder meer door twee doelpunten van Spits Fabiano. Vlak voor tijd werd de Braziliaanse middenvelder KK uit het veld gestuurd. Op het WK is het Franse voetbalteam vandaag in opstand gekomen tegen de eigen voetbalbond... De spelers verklaarden zich solidair met de weggestuurde spits Anelka en weigerden te gaan trainen. Daaraan ging op het trainingscomplex een ruzie vooraf tussen aanvoerder Evra en een fitnesscoach. Bondscoach Domenek las daarna een verklaring voor waarin stond dat de spelers zich niet beschermd voelen door de, door de Franse bond. Anelka werd gisteren uit de selectie gezet na een woordenwisseling met Domenek. Het weer vannacht bewolkt en kans op motregen. Het is een graad of 10. Morgen overdag eerst bewolking met wat motregen. Maar later breekt vanuit het noorden de zon door. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Dat ze door dat ze toch uh, dat, dat meegekregen hebben, uh, ja, mis, misschien van de drugs en de dranks afgebleven, kan ik, ik, ik weet, dat, dat <laughs> ja. hoop, weet ik niet. Het had in ieder geval een hele goede positieve invloed op ze. Ja, dat denk ik zeker. Dat is daarom ja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 Tot zover het interview met Arin Gude. Gudde. Na de muziek gaan we verder met de Bijbelstudie over openbaringen. We are